Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een grote Russische aanval op Oekraïne. Rusland heeft vannacht een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op steden in heel het land. Onder meer in de hoofdstad Kiev en in de havenstad Odessa waren er explosies. Voor zover bekend zijn er acht doden en tientallen gewonden. De medewerker van president Zelensky zegt dat het juist nu belangrijk is dat Oekraïne meer hulp krijgt om zichzelf te te verdedigen. Dit jaar was het natste en warmste jaar dat we ooit hebben gehad sinds het begin van de metingen van het KNMI. Volgens de weerorganisatie waren een heleboel klimaatrecords. Nog nooit viel er zoveel regen. Ook was de winter heel zacht en was de zomer warmer dan ooit. Het natte en warme jaar komt voor een deel door de klimaatverandering. En er wordt de laatste jaren meer gedemonstreerd in ons land... zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2008 al, het test gaat altijd een beetje in golfbewegingen. En uh, nou, we zitten nu duidelijk wel in, uh, in een hoogtij... Um, maar het aantal mensen dat demonstreert is nog steeds klein. Uh, Ongeveer 6% van de volwassen Nederlanders uh, geeft aan meegedaan te hebben aan de demonstratie. Ze protesteren dan vaak tegen dingen van de overheid, zoals coronaregels of het stikstofbeleid. Die demonstraties gaan er ook steeds vaker harder aan toe. Bijna 1 op de 5 Nederlanders vindt zelfs dat de overheid zo slecht functioneert... dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden, zeggen de onderzoekers. En iedereen heeft alleen zijn woordenwisseling met zijn of haar partner en zo ook een ruzie ruziend stel op de A4. Ze kregen ruzie tijdens het rijden en dus stopten ze de auto op de vluchtstrook bij Leidsendam. Voorbijrijdende automobilisten belden de politie en die heeft het stel uit elkaar gehaald. De man en de vrouw hebben allebei een bekeuring gekregen voor onnodig stilstaan op de snelweg. Zo'n boete is wel 280 euro. Het weer, er trekken buien over. In het noorden is er af en toe ook zon. Aan de kust is er kans op zware windstoten en het is een graad of tien. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden te melden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en combineert? Precies, rabbel.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 ik heb je lief, zo so lief. Ik door de rotsen met mijn staan vervoegde mij. De komt de nacht, het schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem het toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou. En stralen in het hemelblauw you leave so leave. wanneer ik niet wil in de zee. en vliegen langs jouw hemelbaan ik wil niet, niet meer als. bij jou vandaan ik heb je lief zo lief of je een list het is allemaal... Wat, ja. jij, jongetje, wat, wat zit jij nou mee te brommen dan? <laughs> wat zit je mee te brommen? Nee. Oh, dat dacht ik, dat dacht ik. Oké, okay. nou, vooruit. Ja luisteraars, uh, uh, een uitzending van 9 tot 12 vol met uh, leuke gasten. Het is nog eens druk geweest. We hadden ja. tante Dini, we hebben tante Dina en nu hebben we een... Uh, tante Lin. Mevrouw uh, Linda Oudendijk. Oh, dus en, mevrouw, ja, zeker, dat is mevrouw, neem me niet Ja, zeker, ja. dat is een dame. Ja, maar jij ook een beetje. Ja, ja. Ik, ja, ik ja. een dame. Ja, dat dacht ik. <laughs> Linda. Hallo, ja, hallo. Welkom. Ja, gezellig, ja, gezellig, ja, gezellig. dat je... Ja, uh, uh, jij bent, uh, of jij zingt... Ja, dat maar dat doe je vast niet elke dag, want je hebt vast een andere bestaanszekerheid. Uh, um, uh, nou ja, het is uh, helaas inderdaad wel zo. Ja. Uh, nou ja, helaas. Ik heb heel leuk werk ook bij uh, Pluspunt ja. in uh, Zandvoort. Ja. Uh, Wat doe je daar? Daar doe ik activiteitenbegeleiding ah. voor senioren. Oh, ja, voor mij uh, dus. Voor uh, mij ja, dus. ook. Ja hoor. Ja. En uh, trouwens, er komen ook wel uh, mensen die... Uh, uh, jonger zijn hoor, maar het is meer van gericht op de mm -hmm. senior. En daar organiseren we van alles, van schilderen tot aan... Uh, nou ja, ook live muziek, want muziek is toch wel uh, de rode draad in mijn leven. Ja, dus altijd waar ik ook werk, prop ik die muziek erin. Dat wou ik net gaan vragen ja. natuurlijk, want die rode draad in jouw leven, hoe is dat gekomen allemaal? Want hoe ontdekte jij überhaupt dat je kon zingen? En uh, had je al uh, van heel jongs af aan... Uh, Belangstelling voor muziek. Je hebt er vaak al hele kleine kinderen die staan op te zwingen. Ik heb een kleindochter, die, die is er aan een jaar. Die stond met de kerstdagen. Stond ze echt ritmisch. Oh, heerlijk. Ja, die, ja, ja. ja, die heb het helemaal. Maar jij hebt het ook helemaal. Hoe, nou, is, hoe ja, is dat bij jou begonnen? Ik, mijn geheugen is niet heel erg goed. maar uh, Dus ik weet niet uh, vanaf hoe uh, jong ik al uh, stond uh, uh, te dansen. Ja. Maar uh, ik weet wel dat ik met mijn me borstel voor de spiegel uh, Mariah Carey uh, en oh, ja. uh, jou hoor. De ja, mensen fair. hebben het er nog over. Nou, <laughs> ja, dat is. Ja. Nou ja, maar dat was wel, uh, ja, daar was ik altijd dol op. En ja. uh, dan uh, probeerde ik, ik alle liedjes mee te. Over te dat kerstnummer of, of nee, gewoon überhaupt nee, ja. uh, alles, nee. alles, wat met Mariah Carey van, te maken Van uh, de hero en oh, ja. Uh, uh, ja, ja, weet je wel, die ja. uh, lekkere. De bekende nummers nummer. Nummers Vol mijn ja. tijd. Ja. Ja. Ach, houd. Nu zit gewoon dat hele kerstnummer er alleen nog maar in. Ja. Ja, alles is weer vergeten voor de rest. Ja. En nou ja, toen, dan stond je met die, kerk, met die borstel, maar dan stond je misschien ook mee te zingen waarschijnlijk? Ja, zeker. En dat heb jij nou zelf... Dat om... de van mijn broers natuurlijk. Uh, op een gegeven moment was het, uh, ja in de auto altijd. Dus zeg: uh, Linda, hou je mond. Ik hoor broers. Zo. Heb je meer? Ja, twee broers. Twee, twee broers. Ja. Ook ja. nog een zus? Of? Nee. Dat niet. Twee broers. Een jongere en een oude. Een jongere en ja. een oude broer. Uh, op een gegeven moment ontdekte jij dus dat je kon zingen? Of hebben je broers dat ontdekt? Um, nee, ik vond het zelf gewoon heel erg leuk om te doen. En uh, ik heb ook uh, in, het, uh, in een koor gezeten, vroeger in de kerk. Ja. En uh, zo begon het eigenlijk een beetje. En daarna, uh, ik heb ook wel muzikale uh, mensen in mijn familie. Mm -hmm. Dus uh, op een gegeven moment zijn we een soort van familieband begonnen... En die is uitgegroeid dus tot een heel leuk jazzband. die nu nog steeds bestaat. waar ik nu niet meer in zing. maar zij spelen nog steeds. Ja. En uh, daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen. meer met de jazz, waar ik heel erg van houd. Ja. En uh, de soul en de 50s en 60s en zo. Dat heb ik ook wel echt van mijn vader. en hij weer van zijn vader meegekregen. Dus, uh, en ja. speel je ook een instrument? Nou, daar kan ik niet het podium mee op... maar ik kan wel uh, noten lezen en uh, piano speel ik een beetje. Ja. En, uh, zo, zwaar, zo zwaar en zo groot is een doedelzak toch niet? Een doedelzak uh, is niet helemaal waar mijn talent ligt. Oh, dat dacht ik. Nee, nee. Ik meen jouw jou uh, de laatste keer bij die nominatie met een doedelzak... maar dat oh, had je ja? helemaal niet. Nee, dat was ik niet. Was Misschien niet. iemand die heel erg op me leek. In een ja. glitterjurk of en wel. En Waarschijnlijk wel. Roze aan. Ja, ja, ja, Ik Maar ik hoor jou zeggen: jazz is dat. Uh, komt dat omdat je ouders misschien vroeger veel jazzmuziek thuis speelden? Nee, nou, mijn vader heeft dus echt wel de 50s en 60s uh, meegegeven. Mm -hmm. Omdat dat weer van mijn opa, dus kwam van zijn vader. Ja. Um, dus, um, um, oh, dan moet ik even op namen komen. Dat lukt natuurlijk. Ja, ja El Green en zo. Oh. En. Um, ja. Uh, wat zijn de goede soul, uh, oh, ja, en een goede Sol-artikel? Elke Vries-redding, Elke Vries-naadje, Roy precies. Black. Precies. Nee, O.D. Oh, nee, Autos Redding hoor. Ja. Ik ga voor Autos Redding. Ja. Oh, oh ja. Autos die dood is. Hè? Autos die dood is, ja. <laughs> Marvin Gaye, precies. Oh ja. Heerlijk. Sexual healing? Oh, ja. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. daar heeft Willem altijd... je uh, heeft het er altijd over, over Ja, dat verbaast me niks. Vandaar die, Verbaast me niks. Nou, dat is naar uit de tijd. Toen werkte ik in... je uh, natuurlijk. In de bananenbar in Amsterdam. En toen draaien wij er oh, nog ja. altijd. Oh ja. Ja, kijk, nou, mooi. kijk. Niemand weet waar de bananenbar is. Maar als je maar zegt de bananenbar... Dan zeg ja, ja, ja. Ik vind het toch verrassend dat we net... Probeer jij uh, dat draadje in mijn computer te... Dat ging niet, hè? Dat ging niet. Dus Ik ben dus bananen denk van, nou, gewend. Ja. Nou, nou, ja. ja. ja. Ik denk, Had van, je nou van, een bananenstekker, dan was het gelukt. Ah, vandaar. Ja. Ja. Nee, maar uh, op een gegeven moment... Uh, nou, dan, dan uh, ontdek je dat je, dat je uh, kan zingen en dat je ook wil zingen. En, en je hebt er plezier in. En uh, dan probeer je natuurlijk ook optredens te krijgen. Ja, nou, in het begin was het, was het gewoon plezier. En uh, deed ik het ook op de, uh, het Mendel College, bijvoorbeeld, waar ik heb gezeten. In Haarlem? De, ja, ja. In de, uh, had je ook van die talentenshows elk jaar. Ja. Dus dan deed ik daar aan mee. En uh, ja, dat soort dingen. Ook in Café Nol heb ik gestaan met een talentenjacht. <laughs> ja, daar ja. won toch degene natuurlijk die André Hazes nadeed. Want ja, daar kon ik niet tegenop met Anne uh, of zoiets wat ik deed. Ja. Nee. nou, hebben wij ook wel heel lang geoefend op dat nummer, hoor. Van? Van Haasdus. Van van en ja, ja. hebben jullie ook een keer meegedaan met We hebben gewonnen. Hè? We oh, hebben gewonnen. gewonnen? Ja, ja, ja. Nou, ja. Dat is beter dan ik hoor. Ja, nee, want ja. ik zong uh, Zij geloofde mij en hij zong dan Bloed, zweet en Tranen. Dus, uh. ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Maar ik krijg, uh, ik krijg berichtjes binnen, even zonder gijnen. Ik krijg berichtjes binnen en er wordt gevraagd: hmm. Hallo, gaat ze ook zingen? Uh, ja, als jullie dat willen, doe ik dat. Uh, dat willen wij dat? Ja, dat willen wij wel. Maar uh, ik heb begrepen. Of begrepen dat jij, behalve dat je dus covers zingt, maar, maar ook ja, eigenlijk ja. het hebt. Ja, ik heb, uh, ik heb heel veel nummers geschreven en niet afgemaakt. Dat is ook vaak de kunst, hè? het afmaken van een nummer. Dat is het moeilijkste. Um, maar er zijn er een paar afgemaakt en die staan dus ook op Spotify. En, en, en, heb je dat helemaal zelf gedaan of heb je hulp gehad? Nee, daar heb ik wel hulp bij gehad, want zelf was ik nergens gekomen. Mm -hmm. Niet verder dan de borstel in de badkamer, denk ik. <lacht> maar... Um, uh, nee, ik had uh, een band, uh, ja. Swing and Tell. En uh, daar zaten allemaal leuke mannen in uh, die hele goede muzikanten zijn. Nee, nee, leuke steeds. man is Willem. Nee, nog leuker. Nog ja, leuk. ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar nog leuker. En, Iedere uh, morgen als ik in de spiegel kijk, moet ik lachen. Dus, ja. Ja, ja, nou ja. Kan je nagaan hoe die band leeft? Denk maar een grappig gezicht, ja. denk ik dan. Ja. Wat grappig. Maar, de grappig. maar uh, dus die hebben mij ook geholpen met het inspelen van die nummers. Ja. En uh, natuurlijk degene die het opneemt. En ja, het was een heel proces. Bloed, dat was bloed, zweet en tranen, trouwens. Maar want uh, je, je, je vertelde net dat je een klein beetje keyboard speelt. Een klein ja. beetje toetsen speelt. Ja. Als je een eigen nummer wil, wil, wil schrijven. Uh, ja. Dan, hè? Ik heb wel zelf ook, uh, want ik hoorde het dan in mijn hoofd hoe ik het wilde hebben. Mm -hmm. Maar om dat uit te leggen is best wel lastig. Maar dan kon ik ook wel met tonen iets doen op de piano van even laten horen. En ik heb eerst, ik ben begonnen samen met een pianist, gewoon in de huiskamer. Um, en dan zei ik van nee, een beetje meer dit en een beetje meer gospel. En een beetje meer. En dat totdat, hij, uh, totdat we samen het geluid vonden, zeg maar. Ja. En daarna is het, want ik zeg, ik hoor ook blazers en ik hoor dit. En, uh, en zo is het zo samengekomen ja. en uitgeschreven door iemand die dat kan. Ja. En uh, ja, zo hebben we dit uh, nummer gecreëerd. En dit, alle drie de nummers gecreëerd eigenlijk. Ja. Uh, je, je wil live voor ons gaan zien. Hè? Moet er nog ja. iets, iets, iets veranderen? Moet de microfoon anders? Uh, wil je staan, wil je zitten, wil je liggen onder de kerstboom? Kan ook. Nou, nou liggen <laughs> lijkt me iets, ja. iets wat oncomfortabel, maar... Um, ik... Uh, niet. Kijk maar even wat je wil. Kom, moet ik deze ophouden? Uh, ja, zodra het de, lang genoeg is. En dat is hij niet. Maar ja, kun je zingen met een koptelefoon op? Oh, deze gaat nu meteen uit. Oh, dat geeft helemaal niks. Dat, dat is een model. Ja, hallo. Test 1. Nee, hij doet niet meer. Oh, Charles. <lacht> even stekketje. Even duur, ja. Oh, ja, ja. Test 1, 2. Nee, nee. Test, test, test. Ja, test 1, ja. 2. Ja, ja. 8, 12, ja, ja. 21. <lacht> En dat waren de bingo-getallen voor deze week. Ja. Nu Hij weer, doet het. Maar als jij straks uh, de, de muziek staat, ja. dan moet er een microfoon openstaan. Dus dan ben je de muziek van de speakers kwijt. Dus je moet een koptelefoon oh, hebben. Ja. Nou, ja. Ja, dat... Oh ja. ja, ja. ja. Oh ja, ja. Oh ja, oh ja. Ik zal niet bewegen. Dit kan wel. Uh, hoe, lang is, hoe lang is de snoer? Oh, ik dacht, je ging vragen, hoe lang is het nummer? De uh, volgende vraag is hoe lang... Hoe lang is, hoe lang duurt dat nummer wel niet? Nou, het is best een lang nummer, hoor, trouwens. Nee, dat geeft niet. Dat maakt niet uit. En misschien is het wel leuk als ik even iets erover vertel voordat ik het ga zingen. Dat lijkt me zo dan dan moet ook. moet je goed. eventjes wachten, want dan ga ik even schuiven. Nou, ja, vertel maar, hoor. Shallow, ga gaat ook gewoon helemaal met me staan. Ja. Oh, wat gezellig. Ja, natuurlijk. Ja. ja. De mensen thuis zien dat niet, maar Charlotte is ook gaan staan. Oké. Okay. Zo. Dan draai ik even de microfoon aan de andere kant op. Zo. En nee, praat maar rustig verder. Nou, ik zal even vertellen. En ik heb dus een reis gemaakt naar Amerika toe. Ja. En uh, ik was in een jazzclub. En die heette Smalls. In New York was dat. En um, uh, daar had je een heel klein trappetje zo naar beneden. Ja. En dan kwam je in een soort van jazzkelder. Waar dan uh, een band stond te spelen. dat je echt dacht van, huh? oh, dat dat hier allemaal is. Ja. En toen heb ik naar heerlijk jazz gekeken. En um, toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga weer. Um, maar uh, je kon, er kon maar één persoon naar beneden of naar boven. Dus ik moest wachten tot de mensen beneden waren. En toen kwam er toch een mooie man naar beneden. Oh. Ja, en uh, nee, nee. Maak op probleem? Nee, nee, nee, nee. Ik zal geen namen noemen. Nee. Maar uh, uh, daar heb ik uh, uiteindelijk dit nummer over geschreven. Oh. Dus ik denk dat is misschien wel leuk om te vertellen. Het is nou, romantisch. Dus dan uh, kunnen jullie een beetje horen hoe dat is verlopen. Maar hoe heet dat nummer When you were around... Maar ik was dat toch altijd. Oh, zo heet het nummer. Zo het nummer. Zo het nummer. Toen, toen jij in de buurt was. Toen ik in de buurt was. Toen jij in de buurt was, Willem. Staat ja. het zo dichtbij genoeg? Nou, als je, ja, qua, uh, qua geluid is het hartstikke goed. Ik sta de muziek op. Als die harder moet, even ja. een duimpje omhoog. Ja, ja? Spannend, jongens. Ja. Luisterkaars, Lynn mee met When You Are Around. When You Were. When You Were around. Hij is er niet meer, hoor. Hij is er niet meer. Dat heb ik nu al verklapt. Ja. Het is voor dit, hoor ik het. saw you when you walked in. Horen de mensen dit thuis wel goed? Want ik hoor echt... Ja, nee, ze horen het thuis wel goed. Ja, liggen aan oh, een koptelefoon. Sorry. Geef niks. Oké, okay, kunnen we nog heel even opnieuw beginnen? Opnieuw beginnen. Want ik hoor het alleen maar... Een beetje zo in mijn koptelefoon. Het wisselen van koptelefoon. Kijken of het beter is. Het is allemaal live. Het is allemaal live. Het is allemaal live. Ja, jongens. Wat hoor je nu? Ja, beter. Beter? Ja. Oké, okay, nou start ik hem even opnieuw op. Dank u wel. En wel ga opnieuw een applaus dan, hè? Wordt ja. erbij, hè? Vind je het mooi? Onze techneut Willem is uh, or het orkest aan het uh, dirigeren. En die, ja, hier... Even stoppen, even opnieuw beginnen. Ja? Saw you when you walked in Small's the place to be I bought a Diet Coke Knew you kept an eye on me I wanted to leave but couldn't Your energy glued me down Bright there, and then I decided to stick around, wearing the same shirt, hair in the same style. Mm, that was all I wore when I was with you, wearing the same That was all I wore when you were around You offered me a drink Like real gentlemen do You gave a direct message And I really like that too no fuzzy cloudy business no no straight to the chase you got me blushing baby i can feel it on my face wearing the same shirt hair in the same style mm that was all I wore when I was with you Wearing the same shirt, hair in the same style The only thing that's different is that I won't see you for a while So I'll take a plane and show you How much I really care That distance is no problem Anytime, anywhere We'll have these days together Enjoy each other's company Enjoy this trip we're taking And then we will see We'll just do that for a while Ooh. Nou, fantastisch. Het lijkt me zo verschrikkelijk moeilijk om, uh, om, uh, om zelf een, een, een, een nummer te schrijven. Uh, niet alleen wat betreft uh, teksten en zo, maar uh, met name ook de akkoorden, het arrangement überhaupt. Ja, dus daar had ik wel hulp bij nodig natuurlijk. Ja, ja. Ja. Want wie, heeft het, uh, wie was de pianist die we hoorden? Louis Braam. Louis Braam. Ja. En komt hij hier ook wat z'n vandaan? Of? Nee, um, god, waar woont hij? Dat, uh, uh, Almere. Almere? Ja. Oh, dat is best een stukje. En hoe had je contact met die man? Ja, muzikanten kennen elkaar allemaal. Dus toen ja. ik mijn band aan het samenstellen was... Ja. dan leer je steeds meer muzikanten kennen. En ja. via via komt iedereen er dan bij. Gaat ik ook weer even bezitten. Ik was er even bij gaan staan ook. Terwijl... Want als je zingt, uh, dan is het makkelijker om te gaan staan. En ik denk, nou, dan hou ik een beetje oogcontact. Yes. Uh, vandaar. Uh, maar uh, ja, ik, ik, ik vond het uh, zeer talentvol, moet nou, ik eerlijk zeggen. Dankjewel. Ja indruk op je gemaakt volgens mij hè? als ik dat zo hoor ja, dus, nee, het, uh, ja. het was een mooi avontuur ja ja, ja. ja. leuk, ja, leuk. Dus ik heb de tekst goed uh, gehoord, gehoord. Ja. een avontuur <laughs> <laughs> een avontuur heb je niet geluisterd ja ik heb, ja, ja, ik, heb nee, ik, ik, ik heb geluisterd dat die man die trap afkwam ja ja, en dat, ja <laughs> Uit de brink, maar dat beschouw jij al als een avontuur nou en daarna ik weet niet of je het nog meer hebt geluisterd maar er gebeurde nog van alles ja twee shirt. ja allebei hetzelfde shirt en ik heb ook nog uh, uh, een vliegtuig genomen om hem nog een keer te zien. Kijk, nou, ik oh, heb ja. zeker drie uur op je staan wachten daar, weet je nog? Ja, ja, ja nou ja. ja, ja, ja, ja. En wauw, waar was dat? Een teuren Wat bij Apeldoorn. In uh, New York, in New, oh, New Jersey. Oh, big, oh okay. ja. Start spreading ja, the news. Precies. <laughs> ja, ja. leuk. Nee. leuk. Nou Lin, maar, maar uh, ja, dat jazz repertoire, je hoort duidelijk ook in dit nummer dat, dat jou het meeste uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Aanspreekt. Aanspreekt? Ja. Dankjewel, Gerry. Dank ja. Ik word gesouffleerd door Gerry. Ja, in de coulissen. Gerry staat in de, de coulissen. Coulisse. Ja, ja. hey, en uh, als jij dan covers zingt. Uh, Mariah Carey hoorde ik je net uh, vertellen. Oh, nou, die zing ik niet dagelijks hoor. Nee. <laughs> nou ja, als ik die zing, dan zing ik die meestal voor mezelf. Maar, maar, want, uh, want als jij optreedt, dan, dan, dan zoek je de klassische zoeken. Ja, ik zing van alles. Uh, dus ook inderdaad El Green. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Stand By Me, Sitting on the Dock of the Bay. Maar ook Eva Cassidy, uh, Fields of Gold. Nou, um, ja. Dat is wel erg mooi. Ja, dat vind ja. ik ook heerlijk. Songbirds? Nee, die niet. die niet. Nee, de vorige keer dat ik er was, hebben jullie die gedraaid inderdaad. Ja. Uh, en uh, Madeleine Pirou. Ik weet niet of jullie die kennen. Maar je hebt ook prachtige nummers. En een hele mooie laidback stem. Ik hou altijd heel erg van dat zondagachtige jazz. Weet je wel? Dat je gewoon lekker zo achterover leunt. Willem Duis. Nou ja. Weet je dat nog van nou ja, Ik weet de naam, maar ik weet niet precies wat je <laughs> Nou, die had vroeger op zondagmorgen een, een programma. Ja, maar jij gaat heel drukken. En, en dat, uh, dat, ging, uh, dat ging helemaal in de sfeer die jij nou eigenlijk uh, aangeeft. Hmm. Easy listening. En, en, ja, en Ja, prachtig, prachtig. Ja. Ja, toen had je nog uh, Pim Jacobs en Rita uh, Reis, Louis van Rita, Dijk. hier van, van, van, ja, van Ottenloom. En niet te vergeten, vergeten natuurlijk Pieter van Volhoven hè? Ja. Maar Rita ja. Reis deed ook gewoon heel veel covers, toch? Ja, ja, ja. ja. Heel. ja heel Zeker. Ik weet niet nee. of zij eigen nummers heeft, eerlijk gezegd. Nou ja, oh. die zong van alles. Maar dat is natuurlijk ook heel erg uit die tijd. Ella Fitzgerald en ja. um, mm -hmm. Nina Simone. en ja. Allemaal hebben ze heel veel covers ook gedaan... Wat vind jij van zangeressen als Tjarnaya uh, Twain bijvoorbeeld? Nou ja, weet je, ik heb uh, respect voor alle zangeressen... die op een podium gaan staan en hun eigen nummers schrijven... En, uh, ja. Um, zij is meer een beetje country. Ja. Nou, daar kan ik soms ook wel van houden. Ah ja, maar Zij heeft zo'n indrukwekkende stem ook, vind ik. Ja, en ik vind ja. En Shania uh, ja. uh, uh, uh, Twain, uh, natuurlijk Dolly Parton. Ja, Dolly Parton. Nou, dat vind ik wel een powervrouw. Dat is, ja. Ja. En nog steeds, hè? Zeker. En nog steeds, ja. ja. Ja, ik vind het zo mooi hoe zij uh, iedereen een beetje heeft bespeeld eigenlijk. Mm -hmm. zo van, het is gewoon een hele goede zakenvrouw. Maar ze heeft iedereen ingepand met haar uiterlijk. En, uh, maar ondertussen heeft ze het gewoon super slim gespeeld. Mm -hmm. Wat is jouw droom als zanger? Wat, wat wil jij graag nog bereiken? Wat wil je? Uh... Nou, dat is wel een hele mooie vraag. Ik heb mezelf dat ook al afgevraagd uh, de afgelopen tijd. Het is meer van waar ik uh, mijn plezier uit haal. Dus wat ik vooral wil uh, behouden, is mijn plezier. Mm -hmm. Ik heb op een gegeven moment ook uh, dat ik echt helemaal voor de muziek ben gegaan. En dan wordt het natuurlijk werk. <laughs> okay. uh, en nou ja, helemaal met een band van, uh, uh, met zes personen erbij, zeg maar uh, Dan ben je zoveel aan het regelen en aan het doen En daar heb ik heel veel plezier in gehad Maar op een gegeven moment verloor ik dat een beetje mm -hmm. En toen, had ik ook wel, toen heb ik ook gewoon een tijd niet gezongen Nou, dat is echt niks voor mij, want ik zing altijd Als ik niet zing, dan vragen mensen, gaat het wel goed? Dus, um... Maar met die band hadden jullie toen een management? Nee, ja, ik deed alles zelf. En we stonden wel op websites natuurlijk waar je ons kon boeken. Ja. Maar je moet er zelf gewoon heel erg achteraan ook. Tenminste, ja. ik had dus inderdaad geen management. Ja. Of, uh, maar had of je zeggen. nou ook ervaren tegenwoordig... Uh, ik, ik zit zelf ook al 47 jaar in de muziek. Uh, ik heb vroeger in de jaren tachtig... Ik speel met Ruud Janssen, die ken je misschien ook. Ja. Uh, in de jaren tachtig hadden wij... Echt, we speelden vier keer in de week. Ik heb er twaalf jaar van geleefd. Van feesten en partijen, bruine kroegen, af van alles. Maar in de laatste jaren uh, hebben al die horecabedrijven... het plan opgevat om sessions te gaan houden. Jam, jam sessions. Waar al die muzikanten dan gratis komen spelen in zo'n horecabedrijfje. Voor een, en, voor een drankje. Voor een drankje, ja. voor een consumptiebon. Een drankje. De horeca-expertant uh, gun ik hem ook, hoor, want die mensen moeten ook leven. Maar die, die verdienden dik geld, want uh, de kroeg zat vol. En de muzikanten die werden met dat drankje uh, beloond. Maar de, mu de muzikanten die echt uh, moesten leven van, van dat soort werk, die zaten thuis. Hmm. En dat is ook een beetje de tendens van uh, de laatste, laatste tijd. zeg maar dat, dat, uh... Nou ja, ik geloof wel dat er heel veel andere... Uh, weet je, zoals deze maand heb ik opeens heel veel opdrachten gehad. Ja. Heel veel verschillende opdrachten. Ja. Nou ja, van het vrijwilligersfeest in de haven van Zandvoort... Uh, tot gisteren een verjaardag in het Wapen van Zandvoort. Um, en een, uh, bij een diner heb ik gezongen in het Wapen van Kennemerland. Uh, allemaal hele andere dingen. Dus ik geloof nog steeds dat er heel veel te doen is. Ja. Uh, wat gewoon uh, ook betaald uh, kan zijn. Niet alleen maar voor een consumptiebon, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Um, maar het is wel, uh, ja, je moet er wel voor gaan, zeg maar. En uh, het is natuurlijk niet alleen maar één keer even wat zingen... en zeggen van, nou, waarom word ik niet geboekt of zo? Het is, ik ben al jaren bezig om wat op te bouwen. En op een gegeven moment weten mensen een beetje van... Jo, oh, Linda zingt. Dus, uh, het gaat ja. best lukken. We gaan straks uh, aan jou vragen of je misschien nog een... een, een cover voor, ons, ja, wil ja, voor ja. ons wil zingen. En ik hoor op de achtergrond een klein nou, beetje. Nou, ga ik niet zingen dan. Dat Willem, dat Willem ja. die zingt ook heel mooi, hè Willem? Ja, over de Ga Hij neemde de hoogte in, uh, Willem. Ja. Ik heb de hoogte Ik ben één keer uh, inderdaad onder de douche stond ik te zingen. Maar ik had geen bossel zoals jij. Ik had gewoon de sproeien gepakt. Ik zou erbij verdrinken. Oh ja, nee, dat is niet Het, zo grappig. Uh, nee, dat was, dat was niet erg grappig. Maar goed, ik, ik start hem even opnieuw in. Ja, hij heeft een stukje muziek.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 of so I never made promises lightly, and there have been some that I'm broken. But I swear in the days still left, we'll walk in fields of cold. Het lijkt alsof of ik daar tussen Em en Floet zit te luisteren. Ja, mooi Prachtig, ja. We hebben hier vanmorgen... luisteraars ook een... een zangeres in de studio. Een jazzy zangeres, mag ik wel zeggen. Die... ook erg houdt van Eva Cassidy. Daarom hebben we hem zojuist even gedraaid. Fields of cold, Ze kan hem zelf ook prachtig zingen. Maar ze gaat straks wat anders voor ons zingen. Dat gaat ze zo wel aankondigen. Allereerst mijn vraag aan jou. Op korte termijn heb je ergens uh, met een grote band een optreden... Of, of doe je het overzakelijk met, met de uh, Nu uh, Eigenlijk is dat een soort van uit de coronatijd gekomen... dat ik alleen uh, met uh, band ben gaan zingen. Want in, ik zing het namelijk ook heel graag in de zorg. Mm -hmm. En uh, nou ja daar kon je natuurlijk ook niet... Uh, je kon nergens uh, eigenlijk komen. Dus uh, mm. ik heb ook buiten gestaan bij zorghuizen met, uh, in mijn eentje dan... Ja, ja. En dan stonden mensen, mensen voor de ramen, badgronds en voor de ramen en zo, ja. ja. ja. ja. Um, maar dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus bij, uh, uh, voor het nieuwe jaar heb ik ook bij de Bodaan en bij, uh, ik heb gewoon wat afspraken. Ook we hebben een nieuw Unicum. Uh, dus daar ga ik sowieso dan uh, ook weer zingen. En het lijkt me leuk om dat ook uh, meer uh, te gaan doen. Ja, En um, ja, verder. Uh, ja, dank u. Sleutels. Iemand, de sleutels. sleutels. Ja. iemand kan voor de sleutels. Ja, dat ja. kan het ook gebeuren. Wat waren we voor? Voor het hek of... Uh... Ja, voor het keer. hek is over. Uh. <laughs> ja, sorry. Ja. Dat is, het, is live, hè. het is live, dat kan het allemaal gebeuren. Er dus, uh, was iemand de sleutel kwijt. Ja, nou, natuurlijk. dat kan gebeuren. De sleutel, uh, maar de het lijkt me wel heel leuk om nog even op jouw vraag terug te komen om weer meer met live muzikanten te gaan werken. Want dat mis ik wel heel erg. Ja, ik kan me voorstellen. Want, dus, want ja, zo'n orkest ja, is natuurlijk allemaal muzikaal... wel lekker perfect. Want dat, uh, dat ding gaat gewoon... Er ja. Uh, ja. worden geen uh, muzikale fouten dan gemaakt. Nee. Uh, maar, je, maar het kan juist wel heel spontaan zijn als er wel eens een beetje wordt geïmproviseerd. Ja, heerlijk. En, uh, ja. Ja, ja, zeker. Dus dat is ook een, uh, een doel. En werk je dan het jaar. liefst met een, met een quintet of een kwartet? Of een, of een, nou, wat ik uh, voor me zie eigenlijk, want ik zal beginnen met uh, waarschijnlijk een gitarist en een pianist. Maar uh, om daar dan een contrabassist bij te hebben, daar houd ik zo van. Ja. ja zo lekker dat zware geluid en, ik ken hem alleen hoor ja, ja oh kijk. nou kees van der laarse is een van hans van der laarse en ik weet niet of die naam jou iets zegt nee dat was vroeger uh, de meneer ik weet niet in de meneer oh. kak, kak kak show ja. met dat gele hele ja, ja ja ja zijn buur heet uh, kees van der laarse woont in badhoevedorp is een uh, allround bassist oké okay. met name ook jazzy. nou kijk speelt ook contra, Mars. Het is ook gewoon veel uitspreken. dat komt het op een gegeven moment vanzelf. Ja. Tuurlijk, ja, zo altijd. is het. Hè? Zo werkt ja. het. Ja, dus dus ik, uh, uh, ik zal zijn nummer wel opzoeken. Nou, uh, leuk. Ja. Ik, Heel denk, fijn. ik denk niet. Hij zingt ook. Hij zingt ook af. Frank Sinatra achter. Oh, heerlijk. Gro Groener uh, liedjes. Oh hebben. ja. Leuk. Kees en uh, hij heeft uh, in de Rutjanser band heeft hij uh, al die jaren ook uh, meegespeeld tenminste. De en hij speelt nu ook dus nog. Uh, hij speelt. Veel. Ja, Ruud, Ruud speelt bijna niet meer. Die, die, nee, die, maar degene die je net zei. Uh, ja, die speelt volop. Die, die snabbelt ook. Hè. Dus die, uh, nou, kan hij met mij uh, snabbelen. <laughs> hè? Of een snabbelen. Doe, hè. Doen. Nou, je, ja. bent, uh, je mag, een, je mag uh, Als je denkt, wat doen er een nummer? Want het is nu de tijd nog. Ja. Nou. Tijd vliegt uh, voorbij je. Dus ja. Wat ik een heerlijk nummer nu vind om te uh, zingen. Um, en het heeft ook een hele mooie boodschap. Don't wait too long van Madeleine Pirou. En, um, Blijf je dan zitten of ga je weer staan? Nee, ik ga lekker zitten. Goed zo. Hey, uh, Madeleine Pirou, waar komt die vandaan? Uh, dat is een goede vraag. Want uh, je denkt uh, Frankrijk, maar volgens mij is ze Amerikaans. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik, ik denk steeds. Oh, dat moet ik nou nog steeds even goed opzoeken. En dat nou, doe ik dus niet. Maar voor de luisteraars nog even, die wat later hebben ingeschakeld, uh, Linda Oudendijk. Zij uh, heeft als artiestennaam Lynn mee. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Uh, ook eigenlijk door Amerika. Na de, na de reis in Amerika ben ik. Uh, uh, ik heet Linda, dus ja. mensen die mij kennen, familie en zo, noemen mij ook wel Lynn. Ja. Um, en May is ook echt een naam uit de 50s en 60s die veel... Ik ja, ken wel Lynn, Lynn, Anderson, Lynn Anderson, nee, die ken je ook misschien wel. Ja, ja. inderdaad. <laughs> ja, nou ja, ja. Je, en Lynn en dan L, Griekse I-N-N, N, zo ja. werd het dan ja. vaak geschreven daar. Ja. En May, M-A-E, dat is dan ook een naam die veel voorkomt uh, bij de zangeressen de, vanuit die tijd. Dus, uh, Als je straks voor ons gezongen hebt, moet je ook nog even aan de luisteraars vertellen hoe ze je kunnen bereiken en waar ze je kunnen boeken. En, ja, oké, okay. ja. dat zal ik doen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Ja? Ja hoor. We gaan ervan genieten. Lin mee met... een. Mm -hmm. You can cry a million tears. You can wait a million years. But if you think that time will change your way... Don't wait too long When your morning turns to night Who'll be loving you by candlelight If you think that time will change your way Don't wait too long Maybe I've got a lot to learn And time will slip away Sometimes You gotta lose it all Before you find your way Take a chance Play your part Make romance It might break your heart But if you think that time will change your way Don't wait too long It may rain it may shine love will age like fine red wine but if you think that time will change your way don't wait too long maybe you and I got a lot to learn don't waste another day maybe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 way too long, no, no, make romance, it might break your heart, but take us hier in de studio van Radio Zandvoort. Lin, lekker. Lekker. He? Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, Madeleine Pirou. Hè? Credits voor Madeleine Pirou en haar uh, geweldige band. Ja. Uh, nou, ik kan me helemaal voorstellen dat je dat ook met een, met een live band het liefste doet. Heerlijk. Zo'n ja. contrabassist en, ja. en een beetje ja. zo'n jazzy drummer met ja. zijn kwastjes. Hoe ervaar jij dat? Ik vind het altijd, ik vind het altijd zo nare als een, een zangeres uh, haar uiterste best staat te doen. Zelfs bijvoorbeeld in de haven van wordt hmm. En het publiek staat er maar een beetje doorheen te wabelen. En, en, en hij ja. heeft geen, eigenlijk geen interesse. Of ik vind dat ja. helemaal ja. niet. hè huh? Nee, ik vind dat niet. Jij vindt dat niet? Nee. Vertel. Wat ik heel veel doe ook als klussen uh -huh. is achtergrond. Ja. Ja. En ik vind het heerlijk om te zingen. Ja. En dat mensen dan, ook al zijn ze lekker aan het kletsen. Um, uh, bijvoorbeeld in het wapen van Kenmerland bij, uh, bij het diner... Uh, was, ik, uh, uh, gevraagd, was ik geboekt zeg maar, door iemand en die zei... Oh, ik vind het zo verschrikkelijk dat je staat te spelen... en iedereen praat door je heen en steeds harder. En ik zeg, ja, maar ik zie dat daar zit iemand... een beetje met zijn voeten te wiebelen ja, en ja. mee te doen met het ritme. En een ander kijkt me even aan en die steekt een duim op. Ja. En daar zit weer iemand te genieten en mee te zingen. En dus ik heb allemaal contact met mensen ja. ondertussen. Dus het is helemaal niet, ik ervaar dat helemaal niet zo. Ik heb en ik sta bij... gewoon lekker te zingen, hè? Ja. Ja, ik heb ja. het een keer meegemaakt ja. in, in Den Haag. Op het Binnenhof, dat was na, na afloop van het politieke jaar in de zomer. stonden al die politici stonden dus met, met bitterballen en wijntjes en, en biertjes. En, mm. en, en er was ook, uh, ik weet niet meer, ook een bekende. of, of, of, of dat nou uh, een countryzanger is. Uh, hoe, hoe heet ze ook weer? Die countryzanger is. Hielse de Lange. Hilde de Lange, of die dat nou was. Ding, in, ding, ding, ding. Ja, ja In ieder geval, die. die, die ja, ik vond dat zo. Uh, ja, ik vond het niet leuk voor, voor de stories voor de mm. op dat moment. Maar het ligt aan de persoon, ja. denk ik ook. Maar hoor. het ligt ook ja, heel ja. erg aan het ja. soort ja. optreden. Ja. Als jij daar ja, echt dan staat dan van. Ja. Ja. ja, het is. Als ik gevraagd word voor bij een diner, dan verwacht dat ik ook dat ik gewoon lekker een beetje achtergrond dat, doe. Dan en als ik gevraagd word voor een groot podium. Wil je wat aandacht, Willem? Of? Nee, nee, nee. Uh, dus uh, dus oh. Leroy. Ik schrik me helemaal de tijdjes. Ik denk dat we zullen gaan aanvragen. Wat gebeurt er? Willem, maar lekker gewoon lekker. Oh, oké. Achter de dus nee, maar als je echt wordt gevraagd van uh, uh, het podium op, bijvoorbeeld uh, eenmaal even maar iets kleins te noemen, North Sea Jazz of zo, ja, en je staat is... daar op het podium, dan kom je daar voor de artiest. Ja, en dat is zo ja, oh, anders. Dat is heel anders. Ja, ja vind ja. ik heel anders. Ja. Ja. Maar ik denk als je dan moet kiezen, dat je liever op North Sea Jazz staat, of niet? Ik ben niet per ja. se iemand. Wel, ja. ik vind, wat ik het leukste vind, is het contact maken met de mensen mm -hmm. en zelf kunnen genieten op het podium. Ja. Uh, maar ik hoef geen groot podium of uh, ik heb geen enorme ambities om per se ergens te staan. Wat ik het leukst vind gewoon is als je mensen plezier kunt brengen. Dus bijvoorbeeld ook in de zorg. Dat mensen uh, met uh, een haperend brein. Hoor ja, je dan terecht, Heel goed. He? Dat ja. zeg je goed. Ja. Ja, <laughs> um, dat die dan opeens weer teksten kennen. En dat ze meezingen en uh, opeens gaan dansen. En ja, dat vind ik heerlijk. Nou ja, het is een hele goede instelling dat je dus uh, de passie van jouw muziek. ...eigenlijk uh, op de eerste plaats ook zelf uh, uh, beleefd. Hè? Dat je daar echt van geniet. En, en dankzij die houding, denk ik, die je dan aanneemt... ...laat je ook andere mensen genieten. Automatisch. Ja, ik ja, ja. Ja, denk het wel. Ja. Dat straal je dan ook uit. Dat hoop ja. ik. Ja. Dat is zeker uit. Ja. Ja. Ja. In ieder geval hier vanochtend in de studio... ...Linda Oudendijk, luisteraars. Lin, mee is haar artiestenaam. U gaat er, uh, hoop ik, nog veel van horen. Wij gunnen dat haar in ieder geval. En we gunnen jou ook om even bekend te maken... hoe ze jou nou kunnen bereiken in boeken. Nou, uh, dat kan via uh, info at linmee.com. En Linmee schrijven dus l griekse i dubbel -N, n van Nico. Uh, M-A-E. En maakt het dan nog wat uit, Lin, waar jij dus optreedt... Uh, of dat nou een brouwloft is of een... Of een uh, ik bedoel, het uh, aard van de... De party, om het zo maar te zeggen. Je, je maakt geen onderscheid van... Ik, ik heb het liefst een bruiloft... of ik doe het liefst dit. Dat, dat maakt je niet uit. Um, het lijkt me leuk... om uh, wel meer dat soort dingen te doen. Want ik doe op dit moment eigenlijk... Uh, geen bruiloften, Maar het lijkt me heel mooi... om ook zoiets te kunnen doen. Want je bent ook bereid om... om, om allerlei repertoire uh, je eigen te maken... wat daar allemaal bij past. zeg maar. Bij ja, ik vind het ook leuk als ik verzoekjes krijg. Want daardoor leer ik ook uh, vaak weer nieuwe nummers... Maar wat ik ook heel leuk vind is gewoon op de avond, zoals bijvoorbeeld gisteren had ik dan dus een verjaardagsfeest in uh, Wapen van Zandvoort. En dan is het ook kijken van wat gebeurt er. Dus dan heb ik wel van alles klaarstaan. Mm -hmm. uh, en dan is het zo van, oh nou, we dachten hier al up tempo te gaan en te gaan dansen. Maar eigenlijk zitten de mensen nog te eten, dus dan pas ik het aan. Ja. En uiteindelijk hebben we staan dansen en dan even iedereen opzwepen. En dan mm -hmm. stonden we te twisten en uh, ja... Dus ja, dat is en een leuk. nummer, we hadden het net over Dolly Parton, Jolene bijvoorbeeld, zingen dat ook? Nee. is wel een heel leuk nummer, hè? Nou, ik vind dan bijvoorbeeld 9 to 5, vind ik leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja, zeker. Working 9 ja. Ja. to five. Ja. Ja, nou, je straalt helemaal. Kunnen ze de luisteraars, uh, als ze op de camera kijken, kunnen ze het misschien een beetje zien. Maar in ieder geval uh, een, uh, een uh, dame met passie als het gaat om muziek. Niet alleen muziek, ja, ook leuk, uh, empathie voor, voor mensen die, uh, die ze begeleidt bij pluspunt. Zeker, ja. Ja hoor, is ook een hele leerzame job voor mij. Ik denk nog maar een keer langskomen, denk ik. Ja. Lijkt me heel gezellig. Nou, ons ook. je stelde net de vraag van waar ze me nog meer kunnen bereiken. Ook natuurlijk via Facebook, via Instagram. En ik ben bezig met mijn website. Die is nu een beetje verouderd als je er nu op komt. Die heeft wat haperingen met opstarten. Maar uh, daar wordt ook aan gewerkt. Dus, ja. Uh, ja. En daar staat ook mijn telefoonnummer op. Dus. En natuurlijk via The Boys, hè? dat kan natuurlijk ook. Via The Boys. The Boys, the boys are the back, back in, in town. town. Ja. <laughs> It's amazing how you can speak right to my heart. single word you can light up the dark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 Ja, en zo gaan we richting de klok van 12 uur. En uh, zit het einde er alweer bijna op? Nee, het einde komt eraan. Ja. Charles, had jij nog een, een mededeling over eventuele verdere in het nieuwe jaar of zo? Wat gaan we doen? Ik zal je vertellen, ik zal maar even roffelen. Ja, ja, ja, ja niet te lang. want zoveel tijd hebben we niet. Nou, <sklacht> we hebben nog wel even tijd om over de 12e januari te praten, Willem. Of Wat is er de 12 Dat, niet, dat wordt toch zo'n spannende dag, jongen. Oh, nee, We hebben doet... het nee, voornamelijk no. over de avond van de 12e januari. Oh, okay. nee, dus... nee, ik weet niet nee, of... dames, dames, dames, dames, dames. Dames, dames, dames. Dames zitten door een live uitzending heen te bouwen. Dat kun je toch niet maken? Ja, ja. nou. <laughs> nee. Uh, 12 januari dan is avonds, Willem. Vanaf hoe laat ook weer? Ja, vanaf 7 uur is het, geloof ik. Ja. Nieuw-inneke. In Nieuw Unicum. En daar gaan we dus van alles. Uh, allerlei gasten ook weer ontvangen. We gaan het nieuwe jaar inluiden eigenlijk. Hè. Dat doen we dan pas op 12 januari. Maar ja, ja. Voor die tijd heb je nog drie koningen en zo. En, en de Nieuwjaarsduik. En... Alleen dit jaar doe ik niet mee. O, oh, dat doe je niet mee? Nee, ik ben. Er, vorig jaar heb ik er eerste keer in mijn leven meegedaan. Ik ging er eens willen. Mijn camera's vooruit. Ik denk dat komt nooit meer goed. Ja, nee. Het is gewoon 1 januari. Nieuwjaarsduik is? Het ook weer. Dat is ja, 1 ja, januari. Ja, ja. ja. Ook, om, van, ook al vroeg trouwens, om een uur of negen geloof ik al. Ook, ja. ook van Batenburgers, dat is degene die dat. Gaat die dat ook doen? Nee, die is overleden helaas. Oh, ja. oh sorry, ja, dat wist ik niet. Maar die heeft het uh, ooit, uh, is er ooit mee begonnen? Dat is nee. heel lang geleden. Dan. Dat in, is een heel, in Zandvoort ja. of in Scheveningen? Nee, nog een discussie. hier in Zandvoort. In Zandvoort. Ja, okay. En het, uiteindelijk is dat uh, langs de hele kust van Noord-Holland en Zuid-Holland en Zeeland zelfs. Is het het, maar ook uh, binnenlandse watertjes uh, wordt, ja. er, wordt er gezwommen. In de lek en in de waal. En, uh, ja. Allemaal nieuwjaarsduiken. Doe jij dat Alleen, ook? Uh... Ja, nou, ik doe het het hele jaar door wel hoor. Oh ja. ja. Uh, of Curaçao? Nee, nee, nee oh. hier gewoon in de Zandvoortse Zee. Ja, maar oh, ja. ze zeggen altijd. Als je er inspringt, zeker aan in deze temperatuur. Moet je oppassen waar je me insmeert. Want ik ben toen de mist ingegaan. Ik heb mezelf insmeert? Insmeert met vaseline of wat. Maar ik heb toen de oh. verkeerde zalf gebruikt. Ik had zinkzalf dat moet je niet doen hey, maar dan, als je hier in Zandvoort dat doet dan kom je misschien Theo Hiddeman tegen de advocaat die ook bij Forum voor Democratie... Oh, ja. die, die, gaat, die kom ik regelmatig in de trein tegen hier. Dus ik moet de trein in z'n antwoord gaan. En die gaat dan zwemmen hier. Oh ja, ja. nou wat grappig. Ja. Ik zal hem een keer de groeten doen als ik een tekst kom. Had je er iets voor de 12 januari vind? De 12 januari, daar ja. komt uh, Willem Bruijs uh, uh, de techniek doen... en die komt ook commentaar leveren. Ken je Willem Bruis? Nee. Die Bruis is een gekkie. Nee, daar had ik liever niks mee te maken En dat oude mannetje, komt ook mee, hoe heet die kleine... Die oude duif, die oude duif. Die oude duif, die oude takduif. En is Gerrie er ook bij? Ja, natuurlijk. Gerrie is er altijd bij. Ja, kon ik gewoon. Nou, ik denk dat ik er wel bij ben, maar ik heb geen opdrachten staan. Dus dan kom ik gewoon zelf lekker dansen. Misschien trekken we je nou wel even bij de microfoon dan. Oh, nou ja, wie weet. Officieus. Ja, ben je wel toe bereid om ook wat te zingen? Dan? Zeker, tuurlijk. Ik ben altijd bereid om te zingen. Nou, het belooft dus een, een uh, heerlijk programma te worden. Ja. Ik, ik kijk er nu al naar uit. Ja, ik ook. Ja. Ik ook. En, uh, hey, Willem, uh, We was... hebben nog, uh, nog 1 minuut 56 achter mij, wat al maar ik wil, nog even, ik wil nog even wat zo... De laatste, de laatste de momenten van het jaar nog even, nou, even. Nog eventjes. Tegen jou zeggen dat wij weer genoten hebben van jouw muziekkeuze. Dank u. Dank ja. u graag gedaan. gerry wij zijn helaas niet meer teruggekomen aan de pluspunten uh, zaken. Maar, maar uh, misschien... Uh, ik weet niet. De volgende keer. De volgende keer. Maar heb je, heb je nog één ding? Nee, dat nee je er, is, gegaan... niet de er is niet zoveel op dit moment. Er is niet zoveel. Oh, dus we hebben niet... Oh, nou, dan we dan niet de januari In januari weer. Ja, In januari zijn er weer hele leuke dingen allemaal. Ja, en dan weer. ga ik dat wel vertellen. Ja, goed. Leuk, nou, ik, ik heb mijn zegje gedaan, Willem. Wil jij het nog afronden? Wil jij nog wat toevoegen? Nee, uh, ik, uh, ik, uh, nee, ik uh, zeg gewoon... Uh, hey, kom aan en op naar het volgende jaar, zeg ik. Nou, heel mooi. Ja? Dag allemaal. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna door de straat over het plein Met je ting op met je handvol geld en je Hercules held Je haren in de wind en alles wat je vindt En wie je ook bent, koning of president Baisklanten, figuranten en een hoop papa bent Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee Alle clubje partij, alles hoort erbij.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 en met ballen en een hele grote trom. Met gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede, met weet ik al niet wie. Zie FM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorzien.